Het vierde en laatste deel, Dageraad, regie Leon Pover. De Zelf is het hier ook niet, Christine. Met 350 mark is het niet zaadsoppen hier in Woepertaal. Waarom houd je nog vol? Ik heb het al vijf jaar met Hans volgehouden. En, wat is het geworden? Drie jaar koorzanger. Twee jaar kleine rollen met wat snabbeltjes die hij tournees noemt. Jij zit op een zolderverdieping met Elsje en de baby. Mijn olie ligt in je ogen te bederven om elektriciteit te sparen en de kou om kolen te sparen. Hoe lang nog? Oh, kwam hij nu maar? Is Hans er tegen bestand op de deur? Hij doet zijn best. Hij zit in het Volksnieuwswerk, zingt op tuinfeesten van alles. Een avond, een avond is hij weg. Dat zal het einde zijn. Ik weet het niet. Oh, lieve schat. Oh, Zo'n gaat het ook niet. Hè? Oh, lieve Kom oh, nou. oh, Zo, ja. En toch. ...heeft Hans pas nog geschreven aan alle operahuizen in Duitsland en België... 29 brieven. Omdat jij erachterheen zat. Alles nog voor niets. Ze geloven er niet in. In een 36-jarige koers zijn met zo'n kleine rollen. Ja, en daar ligt nu de laatste afwijzing. Uit Antwerpen. Laat hem die zelf wel openmaken. Alles en wat dan? Hij voelt nu al dat we er niet op hadden mogen wagen te trouwen. Maar je ouders oh. hebben je toch gezegd dat we hem opgedrongen waren. Maar zo was het niet toen. Je was toch toch gelukkig en ik ook. Oh. Toen hij die avond bij ons kwam. Oh, mooi. Mooi. Daar ben je, Hans. Ja, ik ging net de winkel sluiten. <laughs> Dat is moeder. Nog drie malen zaterdagavond en dan? Boeppertaal, hè? Hier. En nog een aan de andere kant. En de bloemen. Oh, Gee, jongen. Zeg pas op mijn haar. Hè? Zeg, wat bent u op uw zondag? Zeg, als dat zo doorgaat, dan krijg ik nog een knappe schoonmoeder. Ja, Ga we eens mee, Hij Wacht even. Even wachten hoor. Eerst een beetje opknappen. Oh ja, een, een beetje netjes. Zo, zo, zo. Wat zullen we ja, nou was hebben? Je dat je wat netter strikken. Ja, ja. Mm. Nou, nou is goed. Maar ik nam voort. Zeg, en wat ruikt het hier lekker? Toen hield hij van je, Christine. Dat doet hij nog. En hij heeft me nodig met instuderen. En is dat genoeg voor jou? Kom mij dan maar één uur. Maar blijft die toch? Toen. doe, had meer doe, doe, No, no, no, no. no, no, nou. zo zo duur, jongen. Ja. doe, Hou je dan vast, Hans? Nou, dat ben we benieuwd. Ah, daar is Hans. Oh, Hans! Bloemen. Ja. Een idee. Ja. Voor wie? Voor jou. Voor mij? Daar zitten. Ja, op de de plaats. Ja. Daar staat wij naast je bord ingespannen. Neem het gas. Ja, maar, maar. Nou, ja, goed dan. Maar... Uh, ja. Dit, Hans, is een afscheidssoepetje. Je gaat ons verlaten. Ja. Over drie weken begin je in het operakkoord de Rupertal ja, ja, In een duur. vreemd land. Ja. Jij herinnert je natuurlijk dat wij ons hebben verzet tegen een uitzichtloze omgang. Ja, ja, hier... daar praten we niet meer over. Mijn moeder en ik hebben met verbazing gezien hoe je toen het onmogelijke hebt ondernomen ja. en bevochten. Ja. Je hebt nu een weliswaar krap, maar wezenlijk bestaan in de muziek. Wij, moeder en ik, hebben daarom besloten... je niet nogmaals als ongetrouwd man naar het buitenland te laten vertrekken. Maandag, beste jongen, ga ik jullie aantekenen. Ja, en over veertien dagen wordt er getrouwd. Getrouwd? Ja. Moeder! Ja, jongen. Vader! Och, kist! Dientje. Lieve, lieve Hans. Oh Hans, Hans. We waren zo gelukkig. Tot hij bleef stilstaan. Maar hij kan geen hoofdrol krijgen. Die intendant luikt niet van aan het eerst dat je volmaakt bent. Hans heeft geen typische operastem. Hans maakt zich zoveel wijs. Denk maar eens aan het verhaal over die opslag. Tja, Christine, ik kreeg opslag. Maar een geschiedenis, joh. Het begon met die kale tenor, die Foscari. Die altijd naast onze kamer zit te loeien. Nou, dat loeien, dat doet hij zich inzingen. Allemaal hoge A's, hoge B's, hoge C's. En dan moet die deur openstaan. Ruimte heeft hij nodig, zegt hij. Het solistenkamer is hem te klein. Ja. De deur dicht houden, oh, he, meneer signor Toscari. No, no, no, no, no. Ruimte, ruimte. Ik heb een orde, signore. Om mij te zingen in. Ik niet. Ik kan zingen met die dure dicht. U hebt als solist een kamertje voor uzelf. Wij niet. Wij zijn geen dure Italianen. Maar toch vertikken we het om elke avond een half uur te worden gekgemaakt, wordt u gebrul. Ja. Wie denkt eigenlijk wel wie je bent, hè? Wel, ik denk en ik denk. Aha, u nu denken. U, jaloers op mijn Aha, ah, ah. Daarom die u irriteren. Zo, het moet klinken, die hoofdresonantie. Ah, ik luimt. Aha. Ik heb gehoord in die traviata. Die kleine rol, die Zie Sissé, ik goed heb geluisterd. U alles hebben, alles, Sissé. Behalve een echte opera stem. En daarom <laughs> ik schreeuw, Excusez, senor. Aha. Ah. Jij ja. het nee, niet Bal van Hak, hè. Wat bal jij Wat hey, is hier dan? Vechten, terwijl over een kwartier de voorstelling begint. Nou, uh, Christientje, ik was spierwitte. En ik schreeuwde zo, dat ik dacht... Uh, nou, nee. hier kan ik mijn testament van gaan maken. Nou, het was op het kantje. Een gastsool is bijna afgerommeld denk je daarvan? Tot uh, Leibniz maar apart nam, hè? Oh, hij gaf me daar wel behoorlijk van langs. Maar aan zijn toon merkte ik toch wel dat hij het niet zo erg vond. Want hij zei nog... Gelukkig heb je hem niet beschadigd, jongmens. Maar ik zei... Uh, Zo'n jongmens ben ik nu ook niet meer, hè Leibniz. En als ik niet eens een grote rol krijg... maak ik nooit geen kans meer. Zolang jij een nul blijft, Lohman, krijg je van mij geen hoofdval. U zegt... Voor mij is een zanger of een nul of een 10. Het verschil zit in die 1. Oh. Jij loopt met een nul. Een hele goede zelfs en volgende maand kan je ook opslag. Maar zorg dat je een 10 wordt. Zo kan ik opslag, Christientje. In plaats van ontslag. Desondanks blijft hij zich wijsmaken... dat hij geen operastem heeft. Hij moest beter weten. Maar als hij nu die stem niet heeft... ook jij moest beter weten... Sinds je die avond in de foyer de intendant hebt gestoken. Ah, dus u bent mevrouw Lohman? Ik, eh... Uh, ik heb veel over u gehoord. Hij lijkt niets. Huh, toch niet allemaal slechts, hoop ik u. Kijk, zo bedenkelijk. hebt ja, Hans. Ik bedoel, mijn man... een nul genoemd omdat mevrouw een zanger met zijn materialen op zijn leeftijd hoort rijp te zijn voor het eerste plan. Voor de opera, de liedkunst of het oratorium. En hij is niets van dit alles. Dat maakt me woedend. In diepste wezen is hij tevreden met zijn plafond hier. Met zijn snabbeltjes waarin hij zich een liederzanger waamt. Geen kunstenaar, maar een ijdeltaart die aan wil worden. Een lollige prettige jongen gezien bij Jan en alle man. Maar mevrouwtje, een groot kunstenaar is eenzaam. En heeft dit niet zo prettig? Het leven heeft hem van zijn zelfgenoegzaamheid beroofd. hem leeggebrand, verscheurd. en hem daarna vervuld met alle vreugde en lijden van de mens. Ik heb het hem gezegd, maar het drinkt niet tot me door. Hij heeft de surrogaatcarrière carrière verkozen. Surrogaat? Oh, Hans. Ik toch thuis. Het is zo niet uit te houden. Of twee. En toch zoek je naar liederen. Echte liederen. Geen surrogaat. Hij zou niet eens kunnen onderscheiden. Herinner je maar, Christy. Nou. Hier. Kijk nou eens. Hier heb ik nou allemaal liederen. Liederen. Allemaal liederen. hier. En als de vraag. Wat heb ik er nou om? Kijk, het Oh, uh, Ik geloof best dat hij goed componeren kan Maar dit nou hier. Auf teen wijd en huugel. Dan moet je naar de slot kijken. Die toon die gaat helemaal naar beneden. Plus nog een lang naspel. Dat haalt toch je applaus weg. Kind. Ja, zie nou, je dit. Amour. De tekst is nou de benen van naar de meisje gedicht. Dat zou ik moeten zingen. Dat is toch belachelijk? zal <laughs> nog knap voor schut staan ook. Ja, en kijk hier dit. Die lotosbloemen van Schumann. Nou, dat is werkelijk mooi, hè? Maar ik vond er toch geen zaal mee? Stel voeten uit. De typisch middelmatige zanger, Christine. Alleen geïnteresseerd in zichzelf. En voor zo iemand heb jij je opgeofferd. Zo kan het toch niet blijven? Jij had gedacht om te kunnen veranderen. Houd toch op, houd toch op. Ik houd het niet uit. Hij is je nodig. Hij komt dan. Maar hoe lang. zit nog op. Uh, dag, lieve schat. Huh? Nou joh, het was een moordavond, hoor. Zeg, dat was musiceren, Ik ben geëbiceerd, en gebiseerd. Ik heb alsjeblieft geen stem meer over, hè. En, uh, zeg, kijk eens hier. Wat ik voor je meegebracht heb. Hier, drie grote plakken chocola. Dan zit je weer in het donker donker die olielamp? Zeg, als op, we geen elektriciteit tijd hebben. Zo, hier, licht. Er oh, post geweest vandaag. Ach, Antwerpen. Hm. Hm, Oké. Okay. Nou, tot onze spijt. Gek, hè? Dat is het die lui altijd zo spijt, hè? Ja, laat maar! Geen Antwerpen, geen Berlijn, geen Keulen, geen Moer. Maar dat geeft niks, op Christientje. Lees jij morgen de kranten maar. Dat zal zeker eens wat zien. Hè? Kijk, nou is het niet zo somber, hè? Hier. Ga nou even zitten, joh. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik weet het wel, maar het zijn maar een paar biertjes geweest, daar kom je toch niet allemaal onderuit. Hè. Nou, het is echt meer niet. Hier, kijk, ik zweer het je met mijn hand omhoog. Zie je? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zal het je nou allemaal eens precies vertellen hoe het allemaal gegaan is. Het was een avond voor de kompels. maar goed, hè, dan moet je van alles zingen. Maar ja, er zijn toch immers liederen voor iedereen, hè? En weet je wat ik gemaakt heb? Een rondreis, Chris. Een rondreis. Je hebt een kind getrouwd, Christine. Zie je toch? Ja, ja, ja, ja. Een tour, een tour door Europa, en Amerika. Op het begin, ja, was vanzelf een beetje rumoerig. Maar wat wil je? Begrafenis of een verzoekprogramma? Laat dan hoe je een spel vallen. Ik heb tenminste niks meer gehoord. Nou ja, als ik eenmaal goed op ben, hè? Dan hoor ik nog alleen maar mijn eigen stem. Uh, Hij heeft geen idee wat er uh, uh, het andere omgaat in jou, Christine. Do, do. Dichtjes, wat zeg ik, Christine? Het culturele werk onder de mijnwerkers... ...is eigenlijk belangrijker dan het hele concertpodium. Die voorzitter, die had in feite groot gelijk. En trouwens, kompost van het werkwerk zien er ook niet tegenop... ...om voor een keertje eens bergen te beschrijven. Ja, dat wil zeggen... ...met onze eminente gids... ...Herr Lohman en zijn begeleider... Herklingendaal. Nou, Christine, en toen kwam ik aan het woord. Moet je horen wat ik zei. Mensen, zei ik, bedenk nog eens hoeveel bergen er allemaal zijn in elk land. Ja, dames en heren, bergen te kust en te keur. Maar waarom zou u zelf uw toch niet bepalen? Noemt u mij het land op van onze bestijging. Geen vast programma. We gaan waarheen de wind ons voert. Ja, Christine, dat zei ik. Dat is goed gevonden, hè? Waarheen de wind ons voert. Nou, en uh, toen noemden ze van alles op. Maar zie je, omdat ze wel het land, maar niet de liederen kenden, hield ik het hele zaakje aardig in de hand. Trouwens, uh, je weet wel, dat het me best toevertrouwd, hè? Nou, ze wilde ook naar Finland bijvoorbeeld. Ah, Finland! Maar uh, zijn er eigenlijk wel Bergen? Nee. Ah, ah, ah. Wel, dames en heren, als daar geen bergen zijn, laten we hem dan maar doen alsof. Ja. Dus een lied uit Finland van Eerje Kilpinen, getiteld 'Sanderofinderkatan'. Heer je, Je ziet, Christine, dat is te wel opvoeden tot de ernstige muziek. En hoe? Nou, ik garandeer je, die muziek was te moeilijk. In de bedoeling begrepen ze niet. De tekst, die verstonden ze niet. Maar mijn zang, hè, die deed het. Jo, ze applaudiseerde als gekken. Ze kon er gewoon niet meer ophouden. Ah, wat een avond. Nou, we gingen nog naar Oostenrijk ook. The wilde Knabe brach's Brustlein auf der Heiden. Brustlein wehrte sich und stach, all wir doch kein Weh und Ach, musste Seben leiden. Brustlein, Röstlein, Röstlein. Röstlein. Daar zult je opkomen, niet? Je paus de fisto. Ach, mens, die brengt toch veel weiter. Amerika, dat is spiritu. Ja, ja, ja, ja, mijn ja. River. Omen River? Nee, dat is geen spiritu, Maar dat is iets uit een musical. Veel mooier zijn de echte, zoals deze. Bas. Wat denkt u, heer van het Volga-lied uit Dertaric? Ik zei waarom het Volga-lied? Dat is niet Russisch. Ik zal u iets voorzingen van een echte Russische componist. Alexander Kretsjaninov. De Gevangene. Veel meer het ook, zei ik. Yeah! Toen, Christientje, met het feestmaal, want toen moest ik mee aan tafel, dat begrijp je, hè? <laughs> en raad nu eens naar wie is naast wie ik terechtkwam. Naar Schulze. Ja, ja. Dat is de kunstdirecteur van de woepertaal Meneer, <laughs> zei hij, wat doet u hier in Vredesnaals, vijf jaar lang in Woepertaal in een opera <laughs> Eenvoudig, zei ik, ja, want ik moest bijna schreven door het lawaai. Eenvoudig, herr Schulze, zingen en liederen toen eens maken... We beginnen maar we kennen hier in de omstreken. Omstreken en hier? Terwijl u met uw materiaal hoort klaar te zijn voor alle concertpodia. Hoe staan is het met een zoals Hansjers, maar wel? Ach, hè, Voor een jongen die begonnen is, zoals ik. En zo ben ik in allerlei eind gekomen. Hier heb ik uh, publiek waar ik voor zingen kan, dat ik zelf mooi vind. En, eh. Uh, wat uh, doen we eigenlijk ingewikkelde liederen van al die componisten, hè? Ach, ja. En, eh, uh, de opera, dat is de maar opera. De laatst solliciteerde ik nog in Antwerpen. We kwamen er 26 voorzingen. En wat, wat moest ik dan nog? Uitgerekend in België. Nee, dat is geen kans. Ik heb zelfs geen antwoord meer gehad. Toch moet u verder, Herr Loman, hoe dan ook. Uw zangvoordracht, die zal ik apart senseren onder deze kop. Hans Lohmann, de meester des gezangs. Meent u dat? Nou, en werkelijk, Christientje. Hij meende het. Maar eh, om op mezelf terug te komen. Er begonnen toen een paar te roepen dat ik nog geen Hollandlied gezongen had. Ja, ze dachten dat wij in Holland helemaal geen, geen liederen hadden. <lacht> ja, daar bij de muren, stel je voor. <lacht> en iets over uh, nog niet naar house again. Dat hebben ze zeker van toeristen opgepikt. Maar ja. Ik dacht en ik dacht. En uh, ja, fijn, ik had me al dik gegeten hè, en gerookt, dus uh, je begrijpt wel, hè. De stem, die stem was ook niet meer je dat. <lacht> nou, en raden wat ik toegenomen heb. Nou, <lacht> kun je, je niet raden? Nou, joh, Christine, Mijn moedertaal. Tja, dat was toch eigenlijk een goed lied, hè. Die ik zo naar boven, hè, van. Uh, Mijne moeder taal, mijn moedertaal. Mijn moedertaal. Zie je, en dan, uh, dan weer zo naar boven, hè. Dat op tafel met het effect, hè? Van de mijne is de schoon. Gij uitgaans, Ik heb nu werkelijk genoeg van je gezet. Het is half drie. Hé? Huh? Is dat nou alles wat je zeggen kunt? Er is nog veel meer. Maar uh, ben je dan helemaal niet blij? Nee, ik heb toch zo'n je Daar koop je me niet mee af dit keer. Waarom ben je nou boos, Chris? Omdat jij je niet schaamt, ah. Hans Lohman. Ah. Een liederzanger die zelfs in zijn eigen taal geen repertoire heeft en het niet eens merkt. Ah, nou ah ja, het is ook al laat, hè. Ah. Ah. En ik ben moe ook. Je wordt altijd de erg moe als je naar anderen moet luisteren. Omdat jij je niet voor anderen interesseert. Ook niet voor mij. Wel, wel laat, Nee, maar, nee dus wel. Nee. Ook niet voor mij. Van beste jaren heb ik je gegeven en nu zit ik alleen thuis. Gepaard met een zuurtje en chocola, je zeker van je vriendinnetjes oh. hebt afgetrokken op die zuif. Wat? Zeg, ben jij van lotje getikt? Dat ben ik geweest, Hans Loman, al die oh. jaren. Oh. Ik geloofde in je, hmm. ik heb je geholpen, alle zorgen van je afgenomen om je tot je doel te houden. Uh -huh. Maar jij bent gedeserteerd naar een schijncarrière en je hebt het niet eens gemerkt. Oh. Op je loop je te zuigen en aan je jaren gaan voorbij. Wat ik met Elsje en Wimpje mijn man moet redden van je magere koortsalaris... ...terwijl jij je zit op te blazen en je verbeeldt anderen op te voeden in de muziek. Ja. Ha. Ja, mama, nou, nou, nou, nou wat is er nou? Wat is er nou, Christine? Laat me los! Laat me haar een paar Ach, je weet toch dat ik eigenlijk niet eens bier lucht? gebracht door een stel meiden. Ach, ja, ik heb ze wel gehoord. Gingen als mollige bontjes om je schouders. Ah, Overdag doe ik je huishouden. Ik studeer met je. Ik zit je partijen voor je uit nou. te schrijven. En s'avonds, als jij je successen viert, zit ik in de kou met hoestende kinderen. Alleen heb ik steun aan niemand. En jij merkt niks. Je bent alleen maar op je, met jezelf bezig. Schuift alles van je af op mij. En ik heb al haast geen huis op geld. En dan nog die hond, die grote die hond die in huis praat. Die ons ook nog zit uit te vreten. Vanmiddag al mijn vlees. En ik heb alle ellende alleen. En dan kom jij om twee uur in de nacht met chocola. Ja, gestientje. Ja. Ja. Maar kom maar. Even. En ik ben niet mooi meer, al over de 36. Je hebt me alleen nog maar nodig als, als, als repetiteur. Dat is niet waar. Oh, mijn vader had het goed gezien. Jouw hele wereld bestaat alleen uit jezelf. Daardoor ben je nooit wat geworden. Zo. Heeft hij jou dat ook gezegd? Zo. Nou, en waarom wilde hij dan eigenlijk dat vertrouwen? Omdat ik toch niet bij ze was. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Wacht jij even, ik zie het nou allemaal heel erg goed. Jouw vader wist dus dat het armoe zou worden, niet waar? Maar jij, hè, je werd te oud. Dus heeft hij de knoop maar doorgehakt, nietwaar? Zo. Ja. Hij heeft de knoop doorgehakt. Ga verder, Hans Lommel. Nou ja, ik wil maar zeggen. Wat kun je mij nou eigenlijk verwijten als je dat goed bekijkt? Als ik wat goed bekijk? Ja, dan heeft je vader jou eigenlijk misschien wel een beetje aan mij opgedrongen. Ik bedoel, nou ja, ik ben nou eenmaal zoals ik ben en dat wist hij. Het is dus nou we. Er. ik ben je opgedrongen, een blok aan je been, en jij maakt er het beste van. Nee Chris, nee, nee, nee. Ik bedoel alleen maar dat als je een gezin hebt, dan dat, dat, dat, dat, dat vertraagt het alles natuurlijk. We dus zullen je niet langer vertragen Hans Loma. Morgen, hè? Morgen ga ik met de kinderen terug naar Holland. Ik ga weer piano les geven en jij kunt je zogenaamde toekomst maken zonder een blok aan je been. Wat heb ik nou gedaan? Ze begrijpen me niet. Niemand heeft me ooit begrepen. Of hebben ze je wel begrepen beter dan jij? Wie dan? He? Herinner je, Roman? Ik zag al wat je dreef af, kind, Hans. Je wil net als een haan alleen kraaien. Maar wie zichzelf zoekt, is voor solozang ongeschikt. Ongeschikt. Ongeschikt. wat doet dat er eigenlijk nog toe? Ik kon luisteren, Hans. Ik begreep uit je verhaal ook dat wat je overzoeg. Namelijk, hoeveel je misschien had te wijten aan jezelf. Het is elf uur. Ik, eh... Uh... We gaan. Dat is hier. We gaan. Je hoeft me niet te vragen of ik blijven wil. Nou? Kun je eens gedag zeggen? Behoorlijk. Dag, Christine. Ach, oh, jee! Wacht met de 350 lofmarken! Zo, dat kost me maar aanstelling. Geef iets, dan word je maar clown in het amusement. Kan Christine nog eens lachen. Ga nog met lief borden wassen. Die laatste brief uit Antwerpen. ...dat was de laatste druppel voor Christine. Maar de emmer die had je zelf gevuld. Je bent genoeg gewaarschuwd. Wat moest ik dat doen nu? Een carrière steunt niet slechts op wat iemand doet. Ook op wat hij is. Maar ik ben toch niet slechter dan anderen? Mij, Bechthofer, heb je beloofd beter te worden. Maar de tijd dringt. Ik heb toch zo gewaans. Waar niet alleen, acht op jezelf. sta je open voor anderen... En ik, je schoonvader, wond er geen doekjes om. Jouw wereld bestaat alleen maar uit je eigen ik. Snijd het uit. Maar nee, je was er veel te blij mee, Hans. Tot ook mijn dochter ten slotte zich van je heeft afgekeerd. Christine, weg. Ik weet het niet meer. Antwerpen had ons misschien kunnen redden. Hallo? Diep op de opera! Zeg dat ze stikken! En dat het me voor ze spijt! Antwerpen. Die luistert spijt er natuurlijk ook heel erg. Eigenlijk zijn we het gloeiend eens. Maar wat spijt je eigenlijk verder? Daar ligt die mooie brief nog. Amerkelijk nou, is verdraagd. Nou ja, waarom zouden ze voor een afwijzing haast maken? Het stadsbestuur dient in die zaken als deze eerste worden gekend. Te weten. Goedkeuring, goedkeuring van... Goedkeuring van wat? Ja, wat? Wat doen ze toch? Kan dat stadsbestuur... Dat is al weinig gescheiden. Besloten rati, rati, ratificeren. Wat is dat nou voor gekregen. ...besluiten om de overweging... ...en die klul schrijven ze aan een jongen als ik. Wees geen kind, Hans. Beheers je en lees... ...en aanstelling als eerste solist. Wat? bosch als eerste solist? Dat kan niet. Lees, lees verder. Ja, ja, ja. Voorstel, salaris 14.000 francs per jaar... Hey Ik batter per maand. Per maand? 14.000 maal 7,5% of is dat nou 7 maal 14 plus half maal 14, 7 maal nee. Meer dan 1000 gulden per maand en kijk eens verder. Per separate post, contract, medewerking, gastvoorstelling voorstelling. Gulden 12, 13, 14 juli. Partituren opgezonden. En al die tijd lag daar die brief gisteren vannacht, vanmorgen, en ik heb al die ellende voor niets gehad. Ik heb weer denk je alleen aan jezelf, ook dan alles. Of maar ik ben toch. Ik ik. ik eh, ja. Ja. Het is zo. Ik. Alles draaide alleen maar om mezelf. En ik heb het niet kunnen inzien tot het te laat was. dat ik alles heb verspeeld, Christine. Eindelijk ben ik nu waar we zoveel gevochten hebben. Maar zonder jou kan ik het leven niet meer aan. En heeft dit contract geen zin. Oh, dat moet ik er schrijven. Ik breken benen zo weg. Piano spelen leert hij nooit. moeder, kunnen we eten? Je hebt die, uh, die envelop uit, uh, Duitsland nog niet opengemaakt. Begin nou niet opnieuw, hè? Ze dus zit terug voor mijn part. Ik? Ik heb geen ruzie met Hans. Ik weet toch wat erin staat. Zegt een kind. Brouw, belofte, allemaal gemeend. zal nooit ouder worden. Ik zou die, uh, die brief toch maar eens lezen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Die grote hand hè hè, maakte me nieuwsgierig. Hier, begin daar maar. Lieve Chris, ik weet nu dat ik een kind ben. Want iedereen heb ik op mijn duvel gehad en. Ik heb er nooit wat van begrepen. Dat. dat is hem niet. Dat is hem wel. Wees nog verder. Het kon niet duidelijker worden gezegd... dan je vader het deed. Mijn wereld... ...bestaat alleen maar uit mijn eigen... ...ik. Vader, je, heb je dat gezegd? Hij zei dat een kunstenaar... ...zich eerst voor zijn medemens... ...moet openstellen. Eerst de wereld moet ontvangen... ...voordat hij werkelijk iets... ...groots kan geven... Maar voor mij was het Latijn. Ik kwam niet uit een milieu waar ouders hun kinderen innerlijke beschaving bijbrengen. Iets heel anders dan kennis. Ik begreep het pas toen ik alles kapot had laten gaan en alles had verloren. Ja, Christine. Vadertje. Vadertje. Ja, geef maar hier, mijn kind. Hij schrijft ook dat terwijl je wegging... de brief uit Antwerpen aan lach. lag... met het contract. Antwerpen? Ja. En hier stuur ik je nu het getekende contract, Christine... waar we nou al die jaren samen zo voor gezwoegd en geploeterd hebben. Zonder jou kan ik het leven niet aan. En heeft dit contract voor mij geen zin... Mijn toekomst ligt in jouw handen. Kom bij mij terug, Christian. Vaderje. wat moet ik doen? Huh, wat je moet doen? <laughs> U lacht, vader. Ja, natuurlijk. Dokters vragen oude vader... hebben het alleen raad in de hoop dat te horen... ...dat ze zelf toch al hebben besloten. Niet waar? Over. Also, sie sind Christine. Ja, professor. Ja, natuurlijk ben ik gekomen voor zijn eerste hoofdrol in Carlos. Maar bijna was ik te laat geweest. Nee. Ja, München, Antwerpen, ja, dat was een hele afstand. Ook voor mijn man was het een lange afstand sinds zijn eerste lessen. Ja, maar, maar ook Hans heeft het gehaald. Ik kwam tegen het eind van de pauze en vond hem nog eens in de kledkamer. Hij is veranderd, Holoman. Hoe zegt u toch, Christine? U bent zijn zangvader, dan bent u ook een beetje mijn tweede vader. Kus van kind. <lacht> ja, Hans is veranderd. Zoals was een reizende gezel op weg naar het meesterschap veranderd. Veranderen moet. U bedoelt, omdat hij veel heeft meegemaakt. De dus stem. Dan... Ach, de oorzaak van de verandering is niet zo belangrijk. Maar het resultaat. Vijf jaar geleden heb ik gezegd... zijn stem is geworden wat ik ervan verwacht heb. Nu maar zeg ik, hij zelf is bezig te worden wat ik van hem heb gehoopt. Niet verwacht, professor. Oh, als men dit kon verwachten, lieve Christine, dan waren er meer werkelijk groten in dit vak. Juist voor de zanger is het zo moeilijk zich open te stellen voor anderen. Voor de mens, voor de wereld. Eerst luisteren, opnemen, dan uitdragen met eruditie. Ik geloof dat ik het begrijp. Doe je best, mijn jongen. "Mind zone!" Reizend gezel. Dit was het vierde en laatste delen van een luisterspel geschreven door Karl Lans. Hans Lohman was Cornelis Schel, eerste basbariton van de Nederlandse opera, Christine Nora Boerman, haar vader Louis de Bree, haar moeder Nien van Kerkhoven Kling, Foscari Bries krein Leibniz Huip Orizant en professor Bechthover van Heskes. Verder werkten mede Ellie den Haring, Harry Bronk. Tony Folletta, Johan Wolder, de pianist Willy-François, het promenadeorkest onder leiding van Hugo de had Leon